I'm mm not -hmm.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 Uiteindelijk uit uh, gewoon ervaring. Uh, kijken wat gebeurt in de wereld. Uh, ja, hoe, hoe Op een gegeven moment is het karakter van een bepaalde persoon. Uh, en dat koppelde men onder andere aan bepaalde planeetposities. planeetstanden in de horoscoop. Uh, de horoscoop kent denk ik iedereen...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 Dus het kan ook voor een object zijn. Ja, je kan eigenlijk van alles een horoscoop maken. Je kan het zo gek niet bedenken of je kan jezelf als astroloog bezighouden. Ja goed, dat wilde ik even um, helder hebben voor de luisteraar. Dat ja. het dus niet alleen voor personen is. Nee, maar nee, als je nee. een bedrijf begint kun je ook ja, ja. op het starttijd ja, van klopt. de Kamer van Kopenhonden. Uh, ik zelf focus, focus me eigenlijk alleen maar op persoonlijke horoscopen. Uh, vandaar ook natuurlijk de, de, de titel. Hè, ik snap groeien. bewustzijnsgroei. Nee, ja, ja, ja. uh, maar je kan van alles een horoscoop maken. Je kan inderdaad van oprichten van een bedrijf. Uh, we hebben natuurlijk nu ook weer een nieuwe regering dadelijk in Libië. en Dan kan je ook weer... Een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 Ook heel veel opgenomen, dat was s'avonds laat, aan de avond, geloof ik. En later is het verhuisd naar de zondagmiddag. Uh, ook naar de grote parafissiebeurzen geweest in Den Haag, in, uh, in het, congresgebouw. Ja, het congresgebouw. Ja. En dat was echt heel bijzonder toen de tijd. Uh, ja. We zijn toen ook op, op, op het journaal geweest. Want ja. wij zaten toen samen met mijn moeder en, en, en nou ja, goed, Miranda, mijn, uh, mijn partner.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 Ja inderdaad, uh, wat je net ook zei zijn de nieuwste boeken, dat klopt ja. niet helemaal de, de, de Soul Body Fusion van Jonet Crowley is inderdaad uh, net nieuw Is uh, inderdaad eind uh, januari verschenen Ja ik wou zeggen, vliegeltje nieuw en, en ik heb hier zo, deze is inderdaad echt nog maar een week oud Dus de vraag dus is of die dat... überhaupt nog in, al in de boekhandel ligt Nee goed, maar dan zijn het toch de nieuwste boeken dat echt nieuwste ik boek bedoel, de. ja uh, Maar deze niet, want die vind ik zelf zo goed, dat, maar daar ga ik zo wat over vertellen okay. uh, Terugkeer van de Kinderen van Licht is het, uh, het nieuwste boek eigenlijk van Judith Bluestone Polish.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 ik heb dat al zo vaak gehoord en uh, we zijn er nog steeds. En ook Nederland uh, is nog steeds niet ondergelopen en al die verhalen die ik al zo vaak gehoord heb. En we gaan van de derde naar de uh, vijfde dimensie. Uh, ja, ja. Dus, uh, nou, ja Dat is misschien wel weer dat waar. Dat is wel, ja, dat Zij denk ik wel. Ook nee, een van, ja, ja. Uh, het is een verschuiving uh, en misschien wel een aardverschuiving in bewustzijn, dus in de geest. Um.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 Dus on the blind speelde ik jou op, omdat je de uitgever daarvan bent. En toen zei je van wanneer wil je er hebben? Ik zei, nou ja, ik zeg: wanneer wil je er hebben? Ja, wil je er morgen? Wil je er overmorgen? Ik zei: Ja, maar het is een Amerikaanse. Ik zeg, dat kan toch niet? Ja, zeg jij. Maar ze staat toevallig nu naast me.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 En uh, ook in de Hawaiianse cultuur uh, ga ik ook. In ja. mei is dat ook weer. Uh, komt er, uh, ja, ik zit te lachen, want ik denk bijna een Hawaise Massage aan van die heerlijke kleine Hawaiianse ja, vrouw Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> ja, ja, ja, ja. <lacht> maar goed, ik ben. Ik ja, begrijp ook ja. waarom me. ik ook de, de eerste mannelijke <lacht> gast ben, begrijp ik. <lacht> duidelijk. <lacht> dat is duidelijk dus. Uh, zegt niks over mij, maar het zegt meer over Helmand, ja, begrijp ik. Ja. Dankjewel. Uh, ja. Ja, ja. We komen straks ook toch achtervolgens. De mailtjes mij. zie ik alweer binnenstaan. Ja, ja, ja, ja. Dankjewel.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 deed. En dit is in ieder een nummer van Israël Kamakawi Wo Ole, die inderdaad gedraaid werd tijdens die massages.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 dat is nog lang, vijf jaar. Ja, dat is inderdaad heel lang. Uh, wat ik net ook al zei, uh, is dat astrologie best wel veel is en complex is. En ik denk dat je astrologie niet zomaar leert. Uh, het is uh, niet een, een kennisgebied wat je uit je hoofd kunt leren. Hmm. Het is uh, een symbolentaal. En de symbolen van de horoscoop, ja, die moet je je eigen maken. Uh, die moeten verwerkt worden. Die moet je op de een of andere manier ook ja, verwerken in je eigen systeem.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 en hoe werkt het nou als er een nieuwe planeet ontdekt wordt? Er ja, zijn steeds weer ja. nieuwe planeten. Ja, er worden steeds nieuwe ja. planeten ontdekt. Uranus is natuurlijk de eerste geweest in 1781 die ontdekt werd. En die toen een plekje moest krijgen binnen het hele astrologische systeem. Later Neptunus in 1846, Pluto in 1930, Geyron in 1977 bijvoorbeeld. En ook de afgelopen... Ja, 15 jaar, ongeveer 10, 15 jaar wordt er heel veel nieuw ontdekt. Hè. Maar die hebben geen invloed op de horoscoop voor zover jij ervan uitgaat. Omdat je zei, nou ja, ik werk met 10 planeten. En... nou ja Met die 10, dan bedoel ik ook inderdaad Uranus, Neptunus en Pluto mee. Uh, dus dat zijn dan uh, ja, vrij recent ontdekte ja, ja. planeten. Uh, hoewel Pluto dan nu dwergplaneet gedegradeerd is door de afgenomen. Uh, maar ja, er worden gewoon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 En daar staan per dag alle planeetposities, oh, die ja, ja. planeetposities in. Zo, yes. En is het ook voor de verre toekomst? Ik heb deze loop van 1900 tot 2050. Oké, okay, dat is verre toekomst. ik heb inderdaad ook eentje tot 2100. Dan doen mijn uh... kiezen geen zeer meer, denk ik. <laughs> nee, die van mij waarschijnlijk ook nee, niet. Nee, nee. Dat is een boek met allemaal getalletjes, zie je, toch? Dat is allemaal, allemaal getallen, inderdaad. Net als een soort een telefoonboek. Ja, ja. Ja, ja. ja. ja. Um, en... ik... ja sorry.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 Die, die cursussen dan, of die opleidingen dan, omdat je uh, ook mensen kunt helpen uh, op weg uh, voor een, een nieuwe baan of een uh, of, of, of om, een, om ja om, om een bepaalde pad te kiezen, of niet. Ja, bedoel je nu dat ze zeg maar. meer bewust worden van datgene wat ze eventueel willen gaan doen?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 dat weet ik niet, met name denk ik door de invloed van ja, het, het Oosten en Azië. Toch van, Aziën, van oudsher hè? werden er altijd astrologen geraadpleegd. Ik kan me zo Jawel, voorstellen maar, aan, uh... aan die hoven en zo bij die koningen en Modewijk ja, uh, XIV. Ja. Bijvoorbeeld lijkt me echt zo'n figuur die... Uh... <laughs> nee, <laughs> nou ja, nee, ja, met, met name de, de, de, de koningen en de abel en dergelijke die gebruikten ja. inderdaad astrologen voor hun advisering. En er zijn ook inderdaad heel veel bekende mensen bekend. Inderdaad, Adolf Hitler gebruikt ook een astrolog. Ik wilde het. hem niet noemen, maar... maar uh, nou, God, dat en is een hij een onbekend, inval. ja. En uh, uh, ook, ook Nancy weken uh, constateerde een astroloog. En ja, goed, een paar jaar terug is er ook in een Nederlandse krant een artikel verschenen... ...dat ook best Juliana, wel bekende politici... ...ik zal even geen namen noemen, nee, maar... Oké, okay, heb ik per ongeluk uh, gedaan. Goed gebruik, <laughs> ...die gebruik maakte inderdaad van een astroloog. Uh, het probleem is... Uh,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 En uh, Jack Sandu heeft dat een keertje uh, berekend en heeft dat in zijn uh, boek geschreven, een oude Haagse astroloog. En die kwam op 18 miljard mogelijkheden. Zo. Uh, dat geeft onder andere aan dat elk horoscoop patroon uniek is. Voor mijn gevoel is daarmee ook elk mens uniek. Dus je kan niet zonder meer zeggen van oh jij bent een stier dus jij past niet in die functie.